Uur. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Staatssecretaris Dijkhoff van Justitie is morgen aanwezig bij het Europees topoverleg over de vluchtelingencrisis. Europese regeringsleiders praten dan over de problemen die landen als Servië, Kroatië en Slovenië hebben met de grote stroom vluchtelingen. Omdat Nederland vanaf 1 januari voorzitter is van de Europese Unie en migratie de komende tijd nog een belangrijk thema zal blijven, schuift Dijkhoff ook aan. Artsen zonder grenzen is niet meer welkom in de Volksrepubliek Donetsk. Het bewind van de rebellen in de Oost-Oekraïnse regio heeft de werkvergunning van de organisatie ingetrokken, zo meldt Artsen zonder grenzen. Een reden daarvoor is niet gegeven. De hulpverleners moeten direct stoppen met de activiteiten in de regio. In Almere is de vermoorde leider van de motorclub No Surrender begraven. Bij de plechtigheid waren honderden leden aanwezig. De leider van de Amsterdamse tak van de club werd vorige week samen met een ander lid van No Surrender vermoord. in een vakantiehuisje in Hoge Zwaluwen. Twee mensen zijn aangehouden. Over een motief is nog niets bekend. De orkaan Patricia, die door Midden-Amerika heeft geraast, is inmiddels flink afgezwakt. Patricia is nu een tropische depressie met windsnelheden tot 55 kilometer per uur. Het lijkt erop dat de schade door de orkaan in Mexico erg meevalt. Tot nu toe zijn er geen slachtoffers gemeld.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 Het weer, het is grotendeels bewolkt. Vanavond en aan het begin van de nacht valt er soms wat lichte regen. Het koelt af naar 10 graden. Morgen overdag is het droog, met vooral periode met zon. En de middagtemperatuur ligt rond 13 graden. Dit was het... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 onze dromen met je mee Als je gaat, als je gaat zonder te zeggen Wat je voelt, het heeft geen zin Voor. Stel me voor hoe het zou zijn Zo zonder jou Voel ik mij zo niets en klein Onze wereld wordt zo anders Nee dat kan toch niet zo zijn Geef niet op Ik wil bij je zijn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 Van, uh, van het duo NL natuurlijk. En als je gaat een splinternieuwe uitvoering in. Ja, we hebben iemand aan de telefoon. En dat is in dit geval Mick Herren Mick, uh, goede, goede avond is het al. Hè? Mick, ben je er nog? Ik geloof dat... Uh, ja. Ja, uh, ik uh, krijg ik, uh, geen gehoor. Even kijken hoor. Ik gooi er even een plaatje in, want dat gaat niet goed. het nu? Nee. Nee, ik hoor niks. Ja? Ja, nu is gelukt. Kijk hoor. Ben je er nog? Ik ben er nog. Oké. Okay. Ik ben er. Ja, nou. Het is gelukt. Het is gelukt. Het is eventjes, uh, eventjes spitten wat er dan fout is gegaan. Maar we hebben het gevonden, Mick. Goedenavond. Ja, goedenavond is het toch. Goedenavond nou, Waar het gelukt is. Ja, toch? <laughs> ja. Het heeft even geduurd, maar uh, we zouden eigenlijk het eerste uur doen. Maar goed, ja. uh, het, uh, het is er niet minder om. hey. eh... Uh, ja, allereerst, hoe gaat het met je? Het gaat goed. Dat is mooi. Het gaat goed. Ja, ja on, uh, ondanks uh, de roerige jaren die je achter de rug hebt. Ja, dat is nog niet helemaal over, maar we slaan ons er doorheen. Ja, nou ja. En dan zeg ik, mijn dochter en ik. Ja, inderdaad. Uh, ja, we hebben toen, uh, toen kunnen zien, uh, de verzoeningsactie op uh, live for you was dat, bij uh, Carlo ja. en Irene natuurlijk. Ja, uh, anders. Ja. Nou, het is niet, uh, niet helemaal gelukt. Dat is ook niet heel erg, maar het gaat om, uh, ja... Dus het, het hoeft ook niet meer, laten we zo zeggen. Maar we uh, zijn bijna twee jaar verder. En uh, mijn dochter won bij mij, dus. Ah, oké. Okay. En uh, is dat uh, de, de, nieuwe, de nieuwe single die je hebt uitgebracht? Is dat een beetje aan de hand daarvan? Uh, nou ja, nee. Het kwam eigenlijk op een pad door Emil Hartkamp. Ja. Die mij uh, benaderd heeft voor deze single... Mick, ik heb een nummer voor je op je lijf geschreven. Ja. Je moet me even naar Arnhem komen. Als je te uh, horen, nou ja, voor het wist, uh, ja, dat is een geweldige singel. een fantastisch. En echt inderdaad, een single die echt op mijn lijf geschreven is. Nou, ja, die voor veel mensen zou kunnen natuurlijk. Want je uh, hebt eigenlijk zo'n soort situatie meemaakt uh, mee dat een uh, oudere man of een vrouw, maar niet uit, ik, uh, het kind in de steek laat. Ja. Dat is het is natuurlijk voor iedereen, er zijn meer mensen die het overkomen. Is. Ja, ja ik, vond, uh, ik, ik vond de tekst toepasselijk hoor, uh, moet ik zeggen. Ja. Ja, in de situatie inderdaad die, uh, waar jij in gezeten hebt. En, ja, dan deze tekst, uh, die, uh, die heb ik toch uh, enigszins eventjes zitten beluisteren. Ja. Ja, ik denk nou ja, misschien aan de hand daarvan is die single uh, ja, daaruit gekomen. Ja, nou ja, dit is natuurlijk een situatie waar we in verkeerden en het is niet anders. Het is al snel genoeg. Ja. het is in, in ieder geval mijn leven met een positie boot, dat je gewoon verder moet gaan. Hè? Ja zo is dat. Hey, jij bent toen uh, ja, in 1992 bekend geworden natuurlijk uh, door de uh, nee, Sound uh, Mix Show van Henny Huisman natuurlijk. Ja. ja. En uh, ja, daarna, daarna is het uh, natuurlijk uh, voortvarend gegaan. Toen heb je nog een, uh, een nummer uitgebracht en dat was geschreven door uh, Henk Jan Smit. Ja. Ja. En... Geweest, twee ja. keer. Ja, klopt. Concerten gegeven. Ja, en. En ja, ben ik gewoon blijven doorgaan. Ik ben nu zo bijna 29 jaar geloof ik. Ja, dat is inderdaad al een hele poos. Ja. Ja, en ook, uh, ook ben je nog bekend natuurlijk met de Vierkampjes. Ja. Ja. Dat is ook een. Uh... Samen met Dam Koning heb ik daar uh, de lieder voor SBS6 geschreven destijds. Doe maar gewoon, doe je geen genoeg. Ja, <laughs> ik vond het een prachtige plaat trouwens. Leuk toch? Ja, ja, ja. Ik vond het weer een beetje voor de stemming van, uh, van het carnaval. Ja. Oude Neldo er al ze dus nog leefde. Ja, inderdaad. Ja. Nel -Hanny. Ja, die is onder, uh, ons helaas uh, ontvallen. Ja. En uh, ja, ja, Hannie, uh, die, die leeft nog steeds natuurlijk. in uh, haar man en haar zoon, geloof ik, hè? Ja. En haar zoon, ja. Ja. ja, die wonen samen, geloof ik, allemaal bij elkaar, toch? Ja, in één man. Ja. Ja, dat, uh, die woont wat, ken ik, ja. Ja, ik, euh, ik ben er al zo vaak langs gelopen. Ja. hey uh, Ja, wat ik. wat wat ik. Wou, wat wou vragen. Ik ben het eventjes kwijt. Oh. <tie> Gebeurt ja, niet noem? gauw. Nou, laten we het ja, over de single hebben om dat voor. Ja, ja, ja. Dus hey. nou, ik heb er nooit zoveel voor reacties gehad op een single die ik. Uh, na Sweet Carolina uitgebracht heb. Mijn enige, ja, enige grote hit is geweest. Echte hit. Top ja. 40 hit. Ja, die is uh, toen, uh, meen ik me te herinneren, ergens op nummer 17 geëindigd, geloof ik. Ja. In de, in de ja. Tiperaden. De top 40. De top 40, ja. een ja. top 40 is toch wel echt uh, lijst en lijstje. Want de top 100, ja, kun je bijna inkopen, zeg ik maar, tegenwoordig. Ja, inderdaad. Maar dat doen we niet ermee. Ik heb uh, gewoon uh, ik heb een echte hit te creëren. En dat is gelukt. Met keer ja. online En eigenlijk, wil ik zeggen... Alles wat ik daartussen heb gemaakt tot nu, daar sta ik ook volledig achter door. Maar het nummer dat nu uitgekomen is, ik uh, lag zolang ik leef, is wel een nummer echt wat op mijn lijf is geschreven. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja, ik vind het eerlijk gezegd een heel prachtig nummer. Echt ja, dankjewel. Uh, proficiat. Dank u wel. Hé hey Mick, ik ga, hem, uh, ik ga hem draaien voor je. En voor, uh, ja. en voor de luisteraars natuurlijk. Dus ja. ja. Daar gaat het om. En uh, ja, ik, uh, ik hoop je toch, uh, toch gauw ook weer eens uh, een keertje hier in Zandvoort weer te zien... Nou, geloof ik ook. Zitten, zitten er nog uh, uh, optredens gepland hier in Zandvoort of in de omstreken? Nou, nee, ik heb wel een heel grote vriend in, um, um, ik heb twee eigenlijk ah, twee grote, meer ah, vrienden, maar een grote vriend, de familie Rutgers, Kees. Die ja. heb ik uh, in Zandvoort wonen, waar ik wel eens uh, regelmatig kwam, ook met de Hazesavonden. Ja. ja, klopt. En ik heb natuurlijk Zwarte hè, die uh, doet bij ons in Zandvoort de beroemdheid. Uh, ja. Mijn uh, wiki was een staafse Kissie onder andere. Ja. En amsterdam waar deze heeft gelachen, die is uh, natuurlijk ook een uh, fenomeen daar bij jullie in uh, Zandvoort. Ja, dat zijn de, uh, de populaire oude, ja. oude nummers, hè, Amsterdamse. Ja. Teer En Die waren bij jullie, ja, want die kwam bij jullie. Dat is uh, jammer uh, Nou nee, ja, dat. Uh, maar je, je hebt nog niks uh, gepland staan hier in Zandvoort, dus. Uh, nee, helemaal niks, nee. nee. Dat is jammer. Nou ja, dat is niet anders. Ik, uh, ik heb wel een uh, leuke collega, nieuwe uh, nieuw, uh, nieuw, uh, ja, nieuw komen wil ik niet zeggen, maar. Een jongen die eerder zijn heel grote presentatie gaat geven bij de Clipspaar in Zandvoort. Ja. IJs, uh, iets ken je die? Nee, nee, nee, nee. kennen ze ja, nog niet moet, allemaal. Die <laughs> moet je zeer, uh, interviewen. is een leuke gozer. Oké. Okay. Heel hele leuke jongen. Die gaan we onthouden. Ja, die gaan we onthouden. Dus uh, die moet je een keertje onthouden, Dus is eerder bij de Clipspaar. Ah, oké. Okay. Nou, dat gaat vast goed komen. Nou hoor. Ja. Hey Mick, ik, gaat, uh, ik ga jou een uh, hele fijne avond wensen, want uh, je hebt het druk gehad. Ik heb het leuk uit van al drie klussen, dus uh... ja, daarom. Hey, en uh, ja, ik, uh, ik hoop je toch, uh, toch nog eens een keertje hier te ontmoeten. Ook okay, bij man. Hey, fijne avond en we spreken Dankjewel. elkaar weer. Succes hè. Hé, hey, dank je jij ook. Hoi hoi. hoi, hoi.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 Ja, dat was hij dan. De prachtige nummer van Mick Herren. De allerlaatste nieuwe. En ik leef zolang ik. Of ik lag zolang ik leef. En uh, ja, we gaan hem uh, zeker nog een keertje draaien. Dadelijk tegen het einde. Dat doen we gewoon nog een keertje. We gaan nu in ieder geval verder met de. Three, de, three Degrees. Zo, so, ik kom niet meer aan mijn woorden. <muziek> Entertainer voor jou, goedenavond. De Grease en Dirty Old Man hier bij CFM Entertainment for You. Goedenavond. En uh, wij gaan verder met Danny Braaf en ik wil dat je gaat. Welkom van All Time Classics tot de hit van u. Dit is weer een nieuw uur Entertainment for You met Fred Heij. Ga maar weg. je gaat. Danny Braaf. Uh, Zandvoort. Uh, ja, Zandvoort. Nou, nee, CFM Zandvoort. Zo is het. Entertainment for you. En uh, dat allemaal tot de klokjes van uh, 7 uur. En uh, we gaan verder met Salomon Burke en Cry to Me. When your baby leaves you all alone you're on the phone, Or don't you feel like a crime, don't you feel like a crime, for well, here I am a honey, Or come on, you're crying. Kind of The smell of her perfume Don't you feel like I cry Don't you feel like I Don't you feel like I cry Walk me oh, oh yeah When you're waiting For a voice to come Maybe I'm addicted to you. Shakira was dit. En dat allemaal bij CFM Zandvoort. En uh, ja, als u een beetje informatie in wil winnen... dan kunt u dus uh, gewoon naar de site gaan. www.cfmzandvoort.nl En uh, ja, daar kan u dus... Uh, daar u. Daar kunt u dus uh, ja, de benodigde informatie vinden... Van, uh, van het station. Hier vanuit Zandvoort. En wij gaan verder met Royal Bison. En you got it! Every time I look into your loving eyes, I feel love. You got it. Roy Orbison was dit. En uh, dat uh, lekkere nummer natuurlijk. En we gaan verder met de and Damus. And please, and tease me, tease me. Oh, yeah. <laughs> oh darling. Mm -hmm. floating like a butterfly. So, charming.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 and please and tease me here bij En we gaan lekker verder met een gouden houden van Tom Jones in Green Green Grass of Home. Entertainer voor u tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij en het is momenteel 10 over half 7. The old hometown looks the same as I step down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 And there's that old oak tree that I used to play on Down the lane I walk with my sweet Mary Hair of gold and lips like cherries It's good to touch the green, green grass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 Sylvie en Turn the Tide. Heerlijk nummer. We gaan verder met een Nederlandstalig plaatje en van Tino Martin. En toch zal ik altijd aan je denken. Ik heb het nooit geweten. Maar begrijp het meer en meer.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 Wij deden mooie dingen samen. Toch zal ik altijd aan je denken. De ons nu een andere tijd. In mijn hart zal ik je nooit verliezen. Van wat jij Strijd. We hebben zo vaak lopen vitten, ik heb van zoveel dingen spijt. Nee, niemand kon me zo vergeven, zoals jij dat bij me deed. Maar nu staat de wereld al stil, alles is zo grauw en keel. Aan die zegt dat ik je nooit vergeet you know Dat was hij dan weer. Ja, wat gaat de tijd toch snel. We zijn nog haast weer aan het uh, einde van het tweede uur van Entertainer for You. En dat allemaal uh, hier bij CFM Zandvoort. En ja, ik heb het naar mijn zin gehad. Ik heb een beetje lekkere muziek gedraaid. En uh, ja, vandaag iets meer Nederlandstalig als uh, normaal. Want normaal krijg ik altijd uh, toch wel het... Uh, de vraag van waarom draai je zo weinig Nederlands? Nou ja, dat doe ik eigenlijk naar mijn mening niet. Dus ik heb uh, ja, vandaag gewoon wat, uh, wat meer Nederlands er doorheen gedraaid. En natuurlijk uh, niet te vergeten... Uh, ja, Mick Herren. Die hadden we natuurlijk niet in het eerste uur, helaas. Dat ging eventjes niet lukken. Uh, tweede uur haast ook niet. Maar goed, het is allemaal gelukt. We geven niet zo gauw op. Ik zou zeggen in ieder geval allemaal alvast bedankt voor het luisteren. We gaan zo langzaam naar het nieuws van 7 uur toe. En wij gaan nog, een, nog zoals beloofd, een plaatje draaien van Mick Herden. En gewoon zijn laatste nieuwe. Ik lach zolang ik leef. En ik leef zolang ik lach. Oh ja? Ja. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren tot volgende week. Dag.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 Ja, iets weet Nou veel succes! Het was een dure leef onze lijks, ik was.